Twee uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal, akkoord van Parijs geratificeerd. De Chinese president Xi Jinping maakte vannacht bekend dat het land het akkoord bekrachtigd heeft. Zijn Amerikaanse collega Obama deed hetzelfde toen hij in China aankwam voor een bijeenkomst van de G20. De twee landen zijn samen de grootste vervuilers op de wereld. Obama noemt de klimaatconferentie in Parijs het moment dat we besloten om onze aarde te redden. Duizenden Koerden demonstreren in Keulen tegen het beleid van de Turkse president Erdogan. Ze zeggen dat Erdogan steeds meer als een dictator te werk gaat, vooral na de mislukte staatsgreep in juli. De demonstranten eisen ook dat Turkije stopt met het aanvallen op Koerdische milities in Syrië. De Keulse politie is met zo'n duizend man op de benen om te voorkomen dat de demonstratie uitloopt op gewelddadigheden. Gisteren braken in een plaats in de buurt van Keulen ongeregeldheden uit bij een protestmars van Koerdische studenten. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn geen atleten of supporters besmet geraakt met het Zika-virus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. De WHO had van tevoren al gezegd dat de Spelen niet zouden leiden tot verdere verspreiding van het virus. Daarop kwam veel kritiek en een aantal spelers bleef weg uit angst voor besmetting. De komende week beginnen in Rio de Paralympische Spelen. Ook daar verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie geen problemen. De politie in Amsterdam heeft vanochtend een vrouw aangehouden die dronken in de auto zat met twee kinderen. De vrouw werd langzaam reinend en slingerend gezien op de A1. De politie heeft haar thuis opgewacht en aangehouden. Uit een blaastest bleek dat ze te veel gedronken had. Een rijbewijs is ingenomen. De vrouw en de kinderen zijn meegenomen naar het bureau en later door de politie weer naar huis gebracht. Het weer, steeds meer zon, lokaal een bui. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekken buien over het land, soms met onweer, soms zon. Ook buien, opnieuw met onweer en aan zee veel wind. Morgen wordt het een graad of 19. Dit was het en ooit. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij knoop het Velzen, 4 kilometer, nog een kleine 10 minuten vertraging. Bij de werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prinsklausplein 2 kilometer, iets meer dan 5 minuten vertraging. Bij werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Lunetten 4 kilometer, vertraging daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 About the place If that chick don't wanna know, forget her Blood will spill And if the boys want to fight You better let them That you box in the corner Blasting out my favorite song Tonight's getting warmer It won't be long Won't be long till summer comes Now that the boys are here again Ja, zeker dat ze weer terug zijn. The boys are back in town. De Formule 1 op dit moment op het circuitpark Salvoort gaande. We hebben het niet over de echte Formule 1, nee. Die rijden in Moshe op dit moment. Maar wel de oude Formule 1-wagens die scheuren over het circuitpark Salvoort. Je de Tin Lizzie en The Boys Are Back In Town. En dat geldt ook voor ons. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Wij zijn er weer vanaf de Tolweg 10A. Goedemiddag uh, luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten... en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. The boys are back aan het Olweg. Dat zijn Zo leiders. is het. Ja, het is hartstikke druk, want op dit moment, zoals je al zei... wordt de, de, op het circuitpark Zandvoort de VIA Masters Historic Formula One verreden... met de finish rond de klok van tien over twee. Dus om kwart over twee gaan we gelijk live schakelen... met het circuitpark Zandvoort, want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... Die is gisteren ook al de hele dag geweest tijdens de Historic Grand Prix in Zandvoort. Drie dagen lang race van de bovenste plank vanaf het circuitpark Park Zandvoort. Uiteraard wordt er op een andere plek ook Formule 1 gereden... en wel de kwalificatie in Italië. Die gaan we natuurlijk voor u ook volgen. Die is om twee uur gestart. En de eerste uitvaller is er ook al, en dat was Ocon... Die uh, wordt teruggeduwd langs de baan. En wat daar dan mee aan de hand is, dat zullen we straks verderop in dit programma uiteraard uitgebreid voor u uh, gaan verslaan. Maar goed, nogmaals het grote race-spectakel... hier dicht bij ons, dichter in de buurt... op het circuitpark Zandvoort... tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort. Vanavond een geweldige parade. Jazeker, en, en CFM is er ook bij, En he? CFM is erbij, dus we kunnen eigenlijk wel een prijsvraag uh, uitschrijven. Want welk startnummer heeft CFM vanavond tijdens de parade? Ik zeg het niet. Het zit tussen de 1 en de 100. Het zit tussen de 1 <lacht> en de 100. Goed, uh, verder natuurlijk gewoon onze reguliere items. Zoals er zijn uiteraard de evenementenagenda... rond de klok van half vier En er is... Weer van alles te doen dit weekend en volgend weekend in... en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weer, blijft het zo, wordt het beter, wordt het anders, wordt het slechter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, Dolly heeft plaatsgemaakt. Die heeft drie weken de lijst aangevoerd. Maar we hebben deze week een nieuw dier van de week... en die luistert naar de naam Bailey. En het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ja, ik heb het licht dicht aan mijn hart erop. Ik kan er ook niks aan doen. Het is een ode aan mijn oldtimer. Kijk. Heel gevoelig, heel gevoelig, maar heel erg mooi. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Uiteraard, het, de, de recess bij het gemeentehuis is ook allemaal voorbij. Iedereen is weer terug van vakantie. Je hebt het gemerkt, hè? Aan de berichten. En gelijk, dus. jongen. Een stortvloed aan berichten en nieuwe, nieuwe memo's. Dus we gaan uiteraard dat tijdens Zandvoort Nieuws in het kort gedurende de komende drie uur, aan u weer praten. Quaro via uiteraard Pit Report... want er gebeurt natuurlijk naast het racen nog veel meer... in de wereld van de Formule 1. SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen IJmuiden... dus daar hebben wij geen verslaggever. Maar wellicht dat er iemand die gaat kijken... ons even via een appje op, uh, uh, van de informatie kan voorzien... als daar wat aan de hand is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wij hebben er zin in en uh, gaan ons opmaken voor vanavond, uh, Albert-Jan. Ik ben al zenuwachtig. Ja, ik ook. Hier is God worden, een beetje laser. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're low? SINGLE deze van Major RACER. We horen bij CFM Zalvoort, Cold Water. We gaan ons inderdaad opmaken voor vanavond. Vanaf een uurtje of acht, de parade door het centrum van Zalvoort. En CFM rijdt mee, maar met welk nummer? Laat het ons even weten en bel naar de studio.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 Deze hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. En wat is je lekker hè? Je hoorde de zeer van uh, Kit Frost en La ZFM CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen live over naar Circuit Park Zandvoort. Naar de enige echte race reporter Willem van deze. Die bij een heel mooi weekend daar op Circuit Park Zandvoort aanwezig is. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf uh, Zipri parijs Zandvoort. Uh, een evenement uh, ja, om uh, in te lijsten uh, natuurlijk de historische uh, Grand Prix. We zijn inmiddels al uh, op de helft, uh, zullen we maar zeggen. Want uh, gisterochtend uh, begonnen en morgen uh, laat in de middag geëindigd het. Uh, en tot nu toe uh, treffen we het uh, wat de weergode aangaat. Laten we hopen uh, dat dat zo blijft. Ja, historische uh, Grand Prix. Nou ja, het woord uh, de naam zegt het al, historisch. Het draait vooral om de... Auto's hier natuurlijk, niet zozeer om de namen van de coureurs, maar wel om de historie van de automobielen. En dat zijn er nogal wat uh, die we hier zien. En dat hebben we in uh, vele verschillende klasses. Uh, maar een van de punten is natuurlijk uh, de Formule 1. En daar hebben we zojuist een uh, hele mooie race van gehad. Met een startveld van maar liefst uh, 26 uh, auto's. En, uh, moet je denken aan de Terols. Uh, ja, Williams, uh, March, Heskett, uh, noem maar op. soorten auto's die wij op onze hele leeftijd ook uh, in het echt hebben zien reizen. Heel ja, mooi hè? Ja, echte race werd er wel degelijk ook gedaan in die uh, race, uh, zojuist. Het werd overigens wel, en dat uh, gebeurde in die jaren ook al, werd <laughs> het uh, uiteindelijk een uh, Williams uh, 1 tje Maar uh, dat ging niet zonder slag omstoot. want de uh, derde uh, zagen we over de van, uh, dat was een uh, Lotus. Maar het was een prachtige race en uh, opmerkelijk daarin uh, was het toch ook nog wel dat uh, een van de deelnemers uh, moest starten vanuit de uh, en uiteindelijk toch... Naar een uh, vijfde plaats uh, wist op te komen. De enige Nederlander uh, die daarin deelneemt uh, in dit uh, evenement is dus, uh, ja, de voor velen welbekende, maar van andere activiteiten Frits van Eert. Dat is de uh, eigenaar van de Jumbo uh, Supermarkt. Die race uh, mee in een march, uh, een geel-blauwe. march waar ooit uh, Ronnie Patterson uh, in gereden heeft. En, uh, hij wist zich toch uh, niet onverdienstelijk uh, op een twaalfde plaats te klasseren. Nee, hey, dat is mooi Willem. Even een vraagje, rijdt mijn favoriete auto ook mee? Die uh, oranje arrows, Of niet? Die, die oranje uh, van uh, Nee, nee, die rijdt niet. Oh, met, jammer, orange, jammer, jammer. Met die orange. Uh, ja, precies. Die uh, bedoel, die nee, bedoel nee, ik. Die zien we niet. Rijdt wel een uh, Aero's mee, maar niet in, die, in dat kleurenschema. schema. Hij is wel zwaar uh, oranje, maar oranje-wit, uh, maar met een andere sponsor. Jij wel zeker op die orange uh, oh, auto. Inderdaad, die bedoel ik. Ja. Ja, die is uh, dit jaar niet aanwezig. Nou, jammer, jammer, jammer. Maar wel ja. heel veel andere mooie auto's dus. Ja. Was dit uh, de eerste race van de Formule 1 uh, dit weekend? Uh, van deze Formule 1 wel, ja. We hebben wel de andere races al gehad. En wat we ook hebben is veel uh, demonstraties. Heel leuk, uh, net was ook een uh, demonstratie van een historische motorfietsen. Uh, ja, een beetje twee wielen zo'n natuurlijk niet zo'n historische. Maar we hebben heel veel uh, leuke motoren uh, gezien. En, en, en met name de 50 cc'tjes en de 125 cc'tjes uh, die uh, vele jaren in de TT op As hebben meegereden die hier uh, kwamen voor al het uh, snerpende geluid van uh, die hele kleine machientjes eigenlijk. Uh, ja, geweldig om te horen, maar ook om te zien. Oké, okay, je zei het al, op de helft, maar er zijn nog een heleboel uh, activiteiten te gaan. Vandaag, zowel vanmiddag als morgen, hè? Ja, ja zeker. Alles uh, wat vandaag rijdt, rijdt morgen ook nog een keer. Uh, Zo dadelijk gaan we hier uh, verder met een uh, BMW uh, treffen. Nou ja, treffen, het is ook een race, maar dan moet je, het is, uh, hoe noemen ze dat dan? Uh, de 2002 uh, tegen uh, de 3 liter. Nou, vroeger had je... De drie uh, liter CS BMW's, waar BMW uh, fabriek mee actief was in de autosport. En de 2000 uh, Ti. En ja, daar is nu ook een race van met een uh, groot startveld. Uh, en dat gaan we zo dadelijk bekijken. En dat zijn uh, auto's waar niet de minste namen in hebben gereden. In het verleden uh, bijvoorbeeld uh, Chris Ewen, Hans Jochem Stoep, uh, Nicky Lauda, Dieter Prester, noem maar op. En niet te vergeten ook uh, onze landgenoot Van Hezemans. Oké, okay, zeg, uh, Willem, bedankt voor deze update. Ik zou zeggen, ga genieten van de BMW's. En uh, we komen later in het programma uiteraard weer bij jou terug. Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel Willem. Tot zometeen. Willem vanaf het CQI. Wat een programma daar, hè, dit weekend. En CFM is erbij. Straks beheerder uh, van uh, collega Willem van Dezen. En we gaan ons opmaken voor de parade van vanavond, hè. En mocht je nog niet weten, CFM rijdt gewoon mee vanavond. Wet, and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen, this to listen to, listen, to listen. I'm moved I've been need I've a night Luister je zeker naar CfM. Als eerste hoor je Eiffel 65 en I'm blue. Da -ba -di -ba -da. De rachter aan deze bijlaar, inderdaad de ziel van Elvis Crespo. Ja, Twee minuten voor half drie. We zitten midden in de kwalificatie van de Formule 1 van Monsa. Ja, Q2 is uh, zojuist uh, begonnen. Uh, en de twee Mercedes gingen alweer, zijn al gelijk weer naar buiten gegaan uh, om uh, snelle tijd neer te zetten. En dan kunnen ze de rest van Q2 weer rustig in de pit wachten wat de rest gaat doen. Verstappen als zesde door naar Q2 en er zit toch wel wat, wat, wat tijd tussen, om het zo maar eens te zeggen. Dus hij zou nog hard aan de bak moeten in Q2 om door te gaan naar Q3. Uh, het is wel zo dat op de meeste racebanen moet je zoveel mogelijk downforce hebben. Oh ja? Dat de auto op de, op, de, op de grond wordt geduwd door de luchtstroom. Maar op ons zijn ze precies andersom. Je wil zo min mogelijk downforce hebben omdat je veel rechte stukken hebt dus vol uit wil gaan. Dus een mooi voorbeeld was weerline die keurig door Q1 kwam. Weliswaar op een dertiende plek, maar dat maakt niet uit. Het is zijn eerste jaar in de Formule 1. Dus die is mooi, mooi door naar Q2. Maar ik denk dat Verstappen nog behoorlijk moet stampen in Q2... om ook door te mogen naar Q3. De verwachting is het trouwens dat Mercedes het snelste tijd neer gaat zetten... voor Ferrari, Williams en dan Red Bull. Dus laten we hopen dat Verstappen na de kwalificatie... Het zou mooi zijn om zevende, achtste plek uh, voor morgen weet het, uh, zich te kwalificeren... voor de race om twee uur morgenmiddag live vanuit Monza. Ja. We blijven het voor u volgen. Zo is het. Nog 10 minuten te gaan in Q2. En C.U.V.M. houdt het voor je in de gaten. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Maar is deze.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 Vandaag weer heel veel autosports bij CFM Zandvoort. We volgen de kwalificatie van de Formule 1 in, uh, in Italië-Monza. En natuurlijk uh, alle activiteiten op het circuitpark Zandvoort tijdens de historische Grand Prix. Maar ook even aandacht voor het weerbericht. CFM weerbericht. Ja, want het zonnetje schijnt uh, momenteel lekker uh, hier in Zandvoort, Maar blijft het ook zo, Albert jan Vandaag wel hoor. Ja, ja. gelukkig. Gelukkig. Goed. Tot laat in de avond. Kijk, daar houden we van. De zon schijnt op deze dag uh, geregeld en het is overal in de regio droog. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en gaat er geruime tijd buiige regen voorbij. En daarbij is ook onweer mogelijk. De west- tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig over land en naar vrij krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen zien we af en toe de zon tevoorschijn komen, maar het komt ook tot buien. En bij die buien is ook kans op onweer. Dat is mooi, want we krijgen morgen, morgen wet races oh ja, met spannend. regenbanden. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden. Morgenavond en in de nacht na maandag is het nog een buienkans, maar er zijn ook opklaringen. De inmiddels noordwestenwind neemt langzaam weer wat in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 16 Maandag blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zon. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar 19 graden. En na het weekend en dan vanaf dinsdag gaan de temperaturen weer omhoog. En donderdag en vrijdag liggen de maxima zelfs boven de zomerse grens van 25 graden. Wauw! En uh, dat komt allemaal dankzij uh, de, uh, de Amerikanen. Laten daarbij ook de temperatuur zomers, maar het Europese model komt geleidelijk lagere temperaturen. Van de zomer zijn we in ieder geval nog lang niet af. En de van een vervroegde herfst is ook absoluut geen sprake. Dus uh, al dus Rico Schreuder. Dus vanavond tot laat in de avond. Mooi weer en dan gaat het regenen. Hebben wij even mazzel? He? Hebben wij even mazzel? Wil ik weer nalezen? Nou Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl En hier is Asscher. we can't explain De muziek van nu draaien we bij CFM. Het is de Eurobreakdown die elke vrijdagmiddag hoort tussen drie en vijf met uh, collega Morris Mulder. Wanneer Janus Blue en the Perfect Stranger. Wat is het spannend eh, op het circuit van uh, Monser op dit moment, uh, Albert Jan. Nou, Gaat hij door naar Q3? Je uh... kan beter naar de radio luisteren dan naar de TV kijken hoor. Want... Jeetje, op de uh, achtste plek. Ja, hij, stond, uh, hij stond op een gegeven moment op uh, plek 10 en uh, hij had, was met zijn laatste snelle ronde bezig. En uh, ja, we dachten van, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden. Maar goed, hij is, hij is door naar Q3. Met, uh, op een, uh, hij staat op een achtste plek. En even zijn teamgenoot staat op... Uh, P6. P6. Dus allebei de, de uh, Red Bulls door naar... Maar ik zei het al, hè, als hij 7-8 wordt, dan mag hij niet klagen op dit circuit. Dus uh, we blijven het voor u volgen. Oké, okay, ja, maar... we hebben nieuws in het kort, nou ja. <tie> nou, dat wil niet. In dat het wil kort wil niet meer, hè, want nee. uh, ja, de, de politiek is weer begonnen. Dus we zijn weer terug van recess. dus uh, we hebben een hele stapel uh, nieuws. Maar, dus we gaan het in een aantal blokjes verdelen, denk ik, deze, deze, tijdens deze uitzending. Allereerst gaan we even terug naar afgelopen woensdagochtend... want toen hebben we de wethouders Lisbeth Chalik van Ruimtelijke Ordening en Gerard Kuipers van Toerisme de nieuwe bewegwijzering in Zandvoort officieel onthuld. Ze deden dat door het gezamenlijk twee oude bordjes te vervangen door twee nieuwe bij de uitgang van het NS-station aan Zandvoort uh, aan Zee. De bordjes sluiten namelijk naadloos aan bij de bebordingen die in Amsterdam gebruikt worden. De toerist die in Zandvoort op het station aankomt, zal zoeken naar enige bewegwijzering en herkent dan direct de bordjes die ze ook in één adem zijn in Amsterdam zijn tegengekomen. De komende tijd zullen op alle strategische punten in het centrum deze bordjes komen en is Zandvoort weer een stukje gastvrijer richting de buitenlandse toerist. Nieuwe Stationsplein krijgt groen karakter. Al een aantal jaren wordt gesproken over de aantrekkelijker maken van de entree van Zandvoort, gezien vanuit de treinreiziger. Nu is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Stationsplein en de herprofilering van de Koper Passarel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort... om de openbare ruimte tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken... Als de gemeenteraad in september instemt met een financiële bijdrage aan de twee projecten... wordt eind van dit jaar gestart met de uitvoering. Voor de zomer van 2017 zijn de projecten afgerond. Het totale project Entree Zandvoort is in 2019-2020 voltooid. Roekeloze chauffeurs krijgen een brief van burgemeester. Regelmatig zijn er gevaarlijke verkeerssituaties in de Gerkenstraat. Vooral een gevaar voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers... Automobilisten die zich niet aan de regels houden... vonden een brief van de burgemeester op de mat. Burgemeester Niek Meijer heeft daardoor 45 auto-eigenaren... persoonlijk een brief geschreven omdat ze niet stopten... of te hard kwamen aanrijden op de Gerkenstraat... bij de kruising met de Tolweg in Zandvoort. Het gaat nu om een waarschuwing... maar als het aantal overtreders in de toekomst niet daalt... zal er worden bekeurd. Opvallend is dat 25 van de 45 geadresseerden Zandvoorters zeiden. En altijd met goed nieuws eindigen... Op de ranglijst voor de verkiezingen van de Schoonste Strand... staat Zandvoort op een prachtige 14e plek. Ruim voor Scheveningen, Bloemendaal en Wassenaar bijvoorbeeld. Zandvoort is nummer drie bij het onderdeel Meest Bezochte Stranden. De winnaar van de Schoonste Strandenverkiezing 2016... is het strand van Noord-Beverland. Tot zover. En wil je het zoveel nieuws nalezen? Dat kan uiteraard via de CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Look inside, look inside your tiny mind.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 op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de singer van Kelly's en uh, inderdaad Kelvin Harris. En Bounce. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we bouncen richting het uh, Park Zandvoort. Wat Willem van deze is uh, bij het historische Grand Prix Weekend daar op circuit. En heel veel mooie dingen daar gaande, Willem. Hoe is het daar op dit moment? Ja, het circuitpark Zandvoort. We zijn op dit moment bezig... Uh... En dat gaat nog een minuut of uh, drie duren met de uh, troffie uh, BMW 2002 Miets BMW uh, 3.0 uh, CSL. Een leuke reuze en ik zei het eerder al, het gaat niet zozeer om de historie uh, van de rijders uh, die op dit moment op de baan zijn, maar meer op de auto's. We kijken wel even naar de stand in die en dan zien we dat de Duitser Alexander uh, Rietweger aan de leiding uh, ligt met de plaats. Uh, Matthäus, Ras en die derde vinden we terug. Schindler, nou, het zal ook wel een Duitser zijn. Kunter Schintler. dat zijn de eerste drie. Maar zoals u het zijn, het gaat ook om de historie van de auto's. Auto's waar uh, vele bekende grootheden in mee hebben gereden. Zo op zo'n dag op uh, circuitpark Zandvoort tijdens de historie spreekt ook uh, de een en ander uh, nog wel eens. Net sprak ik uh, Tonnie Zwarenburg, ooit een uh, coureur uit afkomstig uit Zandvoort. Uh, ja, die, die vertelde mij, ik heb ooit ook nog eens uh, gereest in die BMW's uh, 2002. Het was een hele populaire klasse toen. Hij zei, ik keek in mijn spiegels en uh, die reed erachter me. Nou, dat is iemand uh, die jullie waarschijnlijk uh, vanmiddag al uh, meerdere malen in beeld hebben gezien... Uh, en is de kwaliteit van de Formule 1. Helmut Marco. Hij zegt uiteindelijk ging hij me wel voorbij. Maar... Ja, <lacht> oké. Okay. Zeker mensen reden daarin vroeger. En die Marco die deed het zeker niet onverdiend in die BMW 2002. Oké, okay, dus uh, ja. Die, die, die, uh, er is dit weekend vrij veel aandacht voor BMW. Hè? Ook in het Zandvoort Museum. Die, die speelt daarop in. Uh, waarom zoveel aandacht voor de BMW's? Ja, dat is uh, ja. BMW uh, gaat natuurlijk ook uh, met die historie om daaraan mee te werken. En dus ook uh, BMW Motorsport uh, die een jubileumjaar uh, heeft. Vandaar dat dat ook uh, extra geaccentueerd wordt. Uh, ook Porsche uh, geeft een hele mooie medewerking uh, aan dit weekend. Daar wil ik later uh, in de uitzending nog wel even op terugkomen. Maar dat is een van de redenen uh, waarom BMW hier uh, zo actief is. Oké, okay, nou het historische Grand Prix weekend, weekend is een van de mooiste weekenden op het circuit. Hoe is het trouwens met de belangstelling voor uh, de races uh, en de activiteiten daar? Nou, het is gezellig uh, druk en uh, ja, verwachting ook uh, mooi weer. En uh, het ziet er naar uit dat we dat houden vandaag ook. Ook dat uh, helpt natuurlijk om uh, wat goed hier uh, naartoe te... Uh, Lokken, wat waarschijnlijk niet helpt, is uh, dat Max de stap, de stap actief is in uh, Formule 1. En dat is een groot deel van uh, autosportfans uh, prefereren om daar naar te uh, kijken op tv. Nou, ze weten niet wat ze missen. Nee, want het is inderdaad een geweldig evenement, hè? die historische Grand Prix Zandvoort. Ja, zeker. weten Het is de vijfde keer uh, dat houden. En ook de daaraan gekoppelde parade natuurlijk die de extra sfeer maakt in het dorp vanavond. Ja, en de vijf keer. En ik ga ervan uit dat er nog wel vijf keer bij komt. Zo niet meer. Oké, okay, nou ik zou zeggen, bedankt voor zover. Als we de volgende keer elkaar weer spreken, dan heb je de uitslag van de Sensory de Trophy BMW voor ons op papier staan. En dan zal je halverwege de NK HT, GT zitten. Maar bedankt voor deze update. En we komen in het volgende uur weer uitgebreid bij je terug. Ja, oké. Okay. Dankjewel Willem voor deze vanaf circuit. En ook daar gaan ze in de hoogste versnelling. Oh, dus geloof in jezelf. Juist wanneer het lijkt alsof. Alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen. Rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoogste versnelling. Word wakker want dit is jouw Geef hoop aan de mensen, ja hoop aan de mensen Hey jij daar, jij daar in de spiegel hey, Kijk en zie oh. dit is wat we gaan doen vandaag uh, Geen gesodemieten, iets actiever, je bent er klaar voor Ga uh, alles of niet. wat heb je te verliezen, Lise. Yeah, Ja als je niks doet, niks doet, dan ben je nooit mm, Dus geloof in jezelf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 Juist, we hebben uh, Willem van Dienzer. Vanavond natuurlijk ook de parade in het centrum van Zandvoort. En CfM die rijdt ook mee, uh, Albert-Jan. Gaat we vanavond ook in de hoogste versnelling, of niet? <lacht> nou, nee, nee, nee. Er zijn nee, nee, nee, nee. hele strenge regels vanavond. Oké. Okay, dus nou, we, we moeten alle aanwijzingen gelijk opvolgen. want Anders volgen er sancties. Oeh, dat klinkt heel spannend. Nou ja, we gaan het vanavond uh, beleven in het centrum van Zandvoort. De CFM MCB rijdt ook mee. Jawel. En welk startnummer we we, dat verklappen we nog niet. Misschien ergens aan het eind van het programma of zo. Kan je ons vanavond blijven ja, volgen? Ja. De perspectieven voor de toekomst is 0,0. Al hardst en over Schweeten universitaire bul. Al beste onderwijzer, vankwerker of psycholoog. De komende jaren best waarschijnlijk wijkeloos. Doe moest solliciteren. Ze zeggen alleen ons. Schrijven, ja, op nu. Hey. De dag begint met schlopen, tot een uur of tien, kiks of er niet ergens baan is in. Dat vult dicht vies tegen, du sterft de rest van de dag. Toe voel zich flink broer, toen crisseerde we op de maag. Doe moest solliciteren. Allei aan schreef solliciteren. solliciteer ik. ze nou geschreven? Wat ze na nou geschreven? Hat ze na nou geschreven? Dat schrijf maar op nu.